Er is nog 10 minuten vertraging op de A5, hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, dat heeft te maken met een ongeluk. De rechterrijstrop is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 We lopen met Loogman, samen met Frank Paardenkoper. Een goed gesprek en een kop thee bij Club Nautiek aan de boulevard in Zandvoort. We lopen over de boulevard en mij staat mijn oude vriend Frank Paardenkoper. Frank, zullen we? want het is nogal koud, hè? Heb jij niet koud nu? Ik heb het niet koud, nee. Nee, je hebt het nooit koud, hè? Nee, Je loopt altijd nee. in je blouse. En, uh... Als ik mijn jas aan heb, dan is het ver beneden nul met een straffe wind...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 Een uh, ja gezellig kan niet Hello. wachten kortste dag uh, is alweer geweest ja. uh, hey. mag ik een uh, kopje thee voor ja. mij? een rooibos thee heb je daar? ja die heb ik ja? en Mijn mij groene, en groene. Oh. komt eraan, hadden nog Hartst op de lunchkaart willen zien? nee hoor dankjewel ja. net als uh, rechter Zandvoort er twee haringen opgeeft. Hey. Ja nou ja jij bent nog meer zonder de kennen we elkaar al uh, nou sinds uh, ons tiende jaar denk ik zoiets ja zoiets we kwamen elkaar uh, tegen trich. en, en uh, nee, nou, eigenlijk sinds die tijd hebben we elkaar niet zijn we elkaar niet uit het oog verloren nee en al het contact gehad en allemaal leuke dingen gedaan we hebben plaat gemaakt we hebben uh, uh, jij bent natuurlijk uh, een, een, een, een redelijke bekende nederlander geworden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 televisie is natuurlijk, uh, ja, dat, dat, dat, dat vergt meer tijd om te maken, ja. uh, veel meer wachten, veel meer, uh, ja, je ja. hebt met veel meer disciplines te maken, dus dat ja. is, is dan oh. een ander gegeven, uh, ja, inderdaad. Ja, en in het genre waar we ons uh, mee bemoeien bij de team dan, dat is, uh, ja, een categorie uh, eenvoudige humor. Let me tell you a secret, put it in your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 Okay.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 Gym. You both kicked off your shoes day that I die This'll be the day that I die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 This is the day that I die. This will be the day that I die. Watched him on the stage, my hands were clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that.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 je bent gewoon stil en dan waan je jezelf op een of ander Afrikaans land, met die ja. pezen tot een buik grazend of door het vennetje en de vegetatie, het is gewoon heel bijzonder. En we ja, dat natuurlijk is natuurlijk een van de mooiste stranden van Europa, jammer van het weer, maar goed ook dat hoort erbij, het blijft natuurlijk wel Nederland.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 ja De perrons, perrons. worden verbreed, en, en, um, dus ja, daar dat, dat, dat gaat nog wel wat gebeuren, dus ja, het is wel gaaf om ja, wel is prachtig, ja. voor de allemaal Ja, Hulde voor degene die daar allemaal zo hard voor gewerkt Absoluut. hebben dat het voor elkaar is. I'm, fast. Not gonna last. I'm, really I'm up, I'm going down, I'm in it don't even ask.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 to be old.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 Dus hij heeft daar wat hertjes uitgezet. Dat is goed gelukt. Dat is goed gelukt. <laughs> die zijn en de diertjes krijgen. zijn volledig gedomesticeerd. Ja. En lopen zelfs uh, door de Altestraat. Ja, door het muziekkapelletje. Bijzonder. En, uh, ja. Maar heb jij wel eens uh, uh, last gehad van de herten? Nou, op een gegeven moment, uh, ik weet niet waarom, maar op een aantal dagen heb ik de krant dubbel. Dus die doe ik dan vroeg bij de buurman in de bus. Ja. Op een gegeven moment... Uh,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 en we'll in Zie jij in Zandvoort een uh, het verbeteren in, in kwaliteit en in uh...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 Geen, geen probleem. Nee, nee. nee, ik vind Molly echt uh, toptent. Ja. Vroeger gingen we natuurlijk naar de gnoom. Ja. Zijn we zijn er nog net niet geboren. We <laughs> net niet geboren. We hebben er wat uren liggen ja. en uh, altijd een dikke pret gehad daar. Ja. Toen ben ik uh, in die periode ben ik naar het gooi gegaan. Maar waar, waar ging jij toen heen? Na de periode gnoom. ja ja, de Bas Bastille? Oh ja, de Bastille. Ja. ja. Van, uh, ja. toen nog Jaap en Han, en Han. ja, Huidig uitbater van Molly. Maar toen de tijd nog uh, Han en Jaap. Dat was ja. ja, dat was fantastisch. Ja. Ja. En de Oasebar kom ik ook wel eens? Ja.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 Uh, Jouw ja, moeder was uh, vooral bekend van het uh, kaasblokje. van het klaar. En, de en De bitterbal. bitterbal. De bitterbal, <laughs> de bitterbal. Ja. Zondagmiddag was het bal, ja. bitterbal eigenlijk. Balletje van Trixie. Ja, een balletje ja. Ja. Ja, ja. Ja. van Ja, wie kent dat niet? Kippie van Trixie had je Kippies ook. Kippie van je ja. ja. Als ze restaurant was geweest, zat ze elke avond vol. <laughs> yeah.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 Al die, die oude rups. Ja, je kent het verhaal van, van, van Karin Piek.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 natuurlijk met z'n allen bouwers, en op ja. het moment dat ze wakker werden, dan, dan uh, gingen, ze, ja. gingen ze naar het circuit en uh, stapten in zo'n apparaat ja. en reden en, en, zo verschrikkelijk hard in die dingen ja. en zo gevaarlijk. En, en, uh, ja, het was wel meer romantiek, vind ik. Ja, het was wel meer, maar het was zo, ging het per seizoen tien man dood, ja. maar het is nu in ieder geval wel, de sport is dan een stuk, uh, uh, ja. Ja, ja, het, het is high-tech, het ja. zijn laptops of viele. Ja ja ja ja het is uh, NASA het ja. is uh, de uh, rocket science ja. en, en uh, wat dat betreft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 back yesterday it was long ago Jane was lovely she was a queen my night here in the darkness with the radio playing away and the secrets that we shared tot zover het ritme van zf r via de kabel op 104.5